9 uur. Dit is Radio 1. Met Kilen de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. De toetsing van euthanasie moet beter en kan ook beter, zegt Artsenvereniging KNMG. En welke politieke partij krijgt het vaakst een podium in Nederlandse talkshows? Het antwoord komt zo van mediaonderzoeker Thomas Boeschoten. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Staatssecretaris Steven van Justitie wil ook een verdachte zonder strafblad een verklaring omtrent gedrag kunnen weigeren. Nu kan zo'n verklaring alleen worden geweigerd als iemand is veroordeeld. Die verklaring is nodig voor mensen die bijvoorbeeld met kinderen willen werken. En Teven wil onder meer voorkomen dat verdachten van kindermisbruik aan de slag kunnen in een crash.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 ...en realistisch zijn en we zien dat er uh, hele goede resultaten zijn geboekt. En dat is echt een compliment voor de scholen, voor de gemeenten, de wethouders... ...maar ook alle andere partijen, vaak bedrijfsleven, soms voortgezet onderwijs... ...ouders uh, die er ook vaak bij betrokken worden. En dat laat ook wel zien dat we nog net echt een slag beter kunnen. Bussenmaker hoopt op een verdere daling naar 25.000.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 De huren stijgen dit jaar te veel, vinden FNV en de Woonbond. Ze vrezen dat na 1 juli nog meer huurders dan nu niet rond kunnen komen. Directeur Ronald Paping van de Woonbond. We zagen dat in 2013 de huren al gigantisch stegen. Gemiddeld tegen de 5 En we verwachten dit jaar zelfs nog een hogere huurverhoging. Dat zijn nu al meer dan 700.000 huurende huishoudens... die onvoldoende geld hebben om primaire levensbehoeften te kunnen financieren... En dat wordt het komend jaar natuurlijk alleen maar meer en meer. Het kabinet heeft besloten dat huren voor lage inkomens op 1 juli verhoogd mogen worden met anderhalf procent. Plus de gemiddelde inflatie van 2013. FNV en Woonbond kunnen leven met die inflatie, maar die anderhalf procent huurverhoging moeten weer af. De problemen met het treinverkeer bij Hilversum duren nog tot en met het weekend, zegt de NS. Het aantal wissels, honderden meter spoor en bovenleiding zijn beschadigd. Maar dat betekent dat de werkzaamheden langer gaan duren. Daar komen aannemers bij, dat moet allemaal opgegraven worden, et cetera, et cetera. Er moet nieuw spul in, dat betekent dat het langer gaat duren. Het gevolg daarvan is dat wij tot maandagochtend zes uur geen treinen kunnen rijden op dat traject dat de situatie blijft zoals hij is, bussen en omreisadviezen. Oorzaak is een ontsporing gisteren bij Hilversum. De rijden komende dagen tussen Hilversum en naar de bussen. Bussen, reizigers richting Amersfoort en Utrecht... kunnen vanuit Hilversum wel gewoon met de trein. Zowel de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport... als de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar het incident. En het weer nog bewolkt en regen of motregen. In de loop van de middag opklaringen en het wordt 7 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, in het noordwesten wat regen en ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar er staat nog wel steeds 170 kilometer file. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk. Tijdens de ochtendspits zijn er een aantal ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daar is het kort geleden misgegaan gegaan. Tussen Maars en het knooppunt Hodendrecht staat 13 kilometer file drie rijstroken aan de linkerkant van de weg zijn afgesloten. In Alkmaar loopt het vast vanwege een kapotte auto bij Akersloot... op de A9 richting Amstelveen. Daar is een rijstrook afgesloten, de linker. En daarom staat het vast vanaf Alkmaar. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Voorburg is een ongeluk gebeurd. De rijstrook is dicht. En op de A12, maar dan vanuit Arnhem naar Duitsland... tussen het knooppunt en 7 naar 6 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. A67 vanuit België naar Eindhoven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 Dit was Tom de Ridder. Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven maandsparenrekening en ontvang een bijekorf cadeaukaart ter waarde van 25 euro. Kijk op zwitserlevennl slash paren. De beste tankpas voor ondernemers. MKB brandstof. Tankstation proof.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 Radio 1, KRO, NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Goedemorgen, nog in de file of thuis? Wij zijn er weer de hele ochtend. Verslaggever Martijn Grimius loopt rond in Groningen... samen met de directeur van het popfestival Eurosonic Noorderslag. Peter Smit, en het zijn lange dagen voor hem. Hoe lang heeft hij nou uh, vannacht geslapen? Nou, vannacht uh, was nog best veel. Want het gaat eigenlijk pas vandaag allemaal beginnen. Dus uh, tussen de vier en de vijf uur, denk ik. Peter Smit, die ooit zorgde dat Kurt Cobain en Courtney Love bij elkaar kwamen trouwens. Dat heeft hij al bereikt. Straks meer, eerst nu de toetsing van euthanasie. Want die moet en kan beter. Dat zegt de artsenorganisatie KNMG... in een interview met het ncrw onderzoeksprogramma Altijd Wat Monitor. De commissie die na een euthanasiegeval beoordeelt... of artsen terecht hebben ingestemd... komt wel eens tot een oordeel dat verbazing wekt bij artsen. Lode Wiegersma, directeur van de artsenvereniging KNMG. Goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt dus euthanasie gepleegd... en dan blijkt dat achteraf niet goed te zijn gegaan. Er is een commissie die dat in de gaten houdt. Ja. Maar dat ziet er kennelijk niet al te goed uit... Nou, over, over, over het algemeen ziet het er wel goed uit. Maar er zijn gevallen waarin wij of anderen ook wel eens twijfelen aan het oordeel van de toetscommissie, En daarom zouden we graag willen dat er een onafhankelijke instantie is die daar nog eens een keer naar kan kijken. Maar dan denk ik zo'n toetsingscommissie zou toch die onafhankelijke instantie moeten zijn die er naar kijkt? Ja, dat zijn ze ook, maar zij toetsen uh, aan, de, aan de wet. Dat is hun taak. Um, daarnaast is er ook nog uh, de richtlijnen van de beroepsgroep. Uh, de professionele standaard. Nou, die uh, wijkt op sommige punten wel eens wat af van de wet. Uh, en dan vinden wij dat de toetsingscommissie daar ook wat beter naar moet kijken. Dus dat meer moet betrekken bij haar oordeel. Want we hebben dit weekend, hebben we natuurlijk te maken gehad, stond ook in trouw met een 35-jarige psychiatrische patiënt die dood wilde. Haar huisarts stemde in met de euthanasie. Uh, een van de drie artsen die ter controle werd geraadpleegd, die zag nog wel mogelijkheden tot behandelen. Zijn het dit soort zaken waarvan u zegt, daar wil ik betere, beter inzicht hebben in wat zo'n toetsingscommissie doet? Nee, dat eigenlijk niet. Het zijn andere zaken. Er zijn voorbeelden geweest die ze hebben ook wel de media gehaald, waarin bijvoorbeeld Bijvoorbeeld, uh, de toetsingscommissie zei dat er is zorgvuldig gehandeld yeah. En wij als KNMG dachten van nou, dat zouden we nog wel eens aan een nader onderzoek willen onderwerpen. Uh, dan ging het met name bij wilsonbekwame patiënten. En dus uh, het kan andersom ook voorkomen dat de toetsingscommissie een geval uh, als onzorgvuldig beoordeelt en doorstuurt naar het Openbaar Ministerie, waarvan wij ook wel eens denken van nou ja, is dat nou wel zo? Yeah. Uh, moet dat niet onafhankelijk bekeken worden? Maar dan begrijp ik nog steeds niet. Dan twijfelt hij dus aan de kwaliteit van zo'n toetsingscommissie. Nou, er zijn gevallen, nogmaals, het komt weinig voor. Maar het komt voor dat wij graag een andere instantie daarna willen laten kijken. Omdat we denken, de toetsingscommissie is ook niet onfeilbaar. Maar die bestaat voor uit artsen? Nee, die bestaat uit een arts, een jurist, een ethicus. Ja. Dus dat, dat is een gecombineerd gezelschap. Maar ze zijn gewoon niet onfeilbaar. En dat geldt voor alles in ons land. Dus uh, als je uh, niet tevreden bent met de uitspraak van de rechtbank. kun je ook een stapje hoger. Nou, dat zou hier ook voor moeten gelden. Maar waar is dan het einde? Ik bedoel, ja, als, als artsenorganisatie KNMG. bent u ook onfeilbaar? Nee, ook niet. Onfeilbaar. Of ook niet onfeilbaar? Nee. Nee, niet onfeilbaar. Maar als wij, of de inspectie voor de gezondheidszorg. of het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld zeggen. Nou, deze uitspraak van de toetsingscommissie die zouden wij nog wel eens laten, willen laten toetsen... door een onafhankelijk gezelschap. Dan zou dat moeten kunnen. En dat komt nogmaals niet vaak voor, maar het komt voor. Ja, want op zich, als er getoetst wordt... dan brengt zo'n commissie eh, verslag uit. Dan staat er precies te lezen wat, hoe zij tot hun oordeel zijn gekomen. Of een euthanasie wel of niet terecht is geweest. Ja, in het, in het jaarverslag van de toetsingscommissie staat dat. Maar eh, zoals ook uit de evaluatie van de wet... Eh, op de euthanasie bleek... zijn die uitspraken niet goed toegankelijk... en niet goed inzichtelijk. Dat is een ander probleem. Dus het, het zou veel transparanter kunnen. Je kunt niet precies zien van... Hey, in deze zaak kan ik als arts teruglezen... of ik goed gehandeld heb... en hoe dat dan is gegaan. Niet altijd, nee. Dat klopt. Nee, dus wij, wij zouden, maar dat, dat is, een is best gek, toch? Want daar is ja. het toch voor bedoeld, neem ik aan... om, om te zor ervoor te zorgen dat er geen onterechte gevallen... van euthanasie zijn. Ja, ons pleidooi is dan ook dat de... De hele uh, gang van zaken, dus, dus alle uitspraken van toezichtscommissies, uh, uh, beschikbaar komen voor, uh, voor iedereen om uh, te zien. Want dat is het, uh, het hele idee: je moet ervan leren. Ja. Het gaat erom de kwaliteit uh, op peil te houden of te verhogen. Maar ja, dat is toch niet, uh, uh, niet uitputtend het geval. Waarom is dat dan nu deels anoniem? Nou ja, kijk, het mag wel anoniem zijn, dat is het probleem niet. Het gaat er wel natuurlijk om dat je ervan leert, alleen niet. Alles wat de toetsingscommissies uh, uh, beoordelen, uh, beschrijven, et cetera, is openbaar beschikbaar. Waarom niet? Uh, nou ja, dat is gewoon een soort van achterstand. Hè. De, de intentie is er wel. We hebben al heel vaak gepleit om die database uh, gewoon, uh, gewoon heel goed in te richten en, en alle uitspraken tot in detail beschikbaar te maken. Ja, dat is gewoon nog niet gebeurd. Dus daar uh, hameren wij ook op. Dus u wilt en de oordelen van zo'n toetingscommissie openbaar maken... en u wilt de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan... tegen het ja, oordeel van de toetingscommissie? dat klopt. Ja. En bij wie moet u daarvoor zijn? Nou ja, zover zijn we nog niet. We hebben het aangekondigd in onze reactie op die evaluatie van die wet. Uh, het is ook met de uh, Kamerleden besproken. We zijn er nog over aan het nadenken van hoe je dat zou moeten inrichten. Dat weten we nog niet precies. Uh, je zou kunnen zeggen, nou, dat moet dus een... een uh, een hogere instantie zijn. Je zou ook kunnen zeggen, nou dat hoeft niet. Je kunt ook zeggen, van dat moet een onafhankelijke instantie zijn... die op een gegeven moment tot een oordeel komt. Nou ja, het is goed. Of het moet nog een keer opnieuw bekeken worden. Ja. Want in het geval van de psychiatrische patiënt waar ik het net over had... daar had dus een van de artsen het idee van... er was nog wel mogelijkheid tot behandeling geweest. In dit geval, heb ik begrepen, komt er wel een commissie... die kijkt naar hoe het oordeel van die toetsingscommissie tot stand is gekomen. Ja. Nou, maar dat is dan een eenmalige commissie die wordt samengesteld? Uh, ja, dat neem, dat neem ik aan. Ik, ik weet dat niet precies of dat, uh, of dat zo is. Kijk, een, een ander punt vinden wij, dat, uh, dat, dat sluit hier ook wel op aan... is dat wij ook uh, vinden dat uh, de toestingscommissie ook iets zegt... over de uh, kwaliteit van het uh, oordeel en de rapportage van scanartsen... Dat zijn de artsen die, die advies geven? Ja, dat zijn, dat zijn dus de, de, de wettelijk verplichte consulenten ja. bij euthanasie. Hè? En dat, dat zouden wij ook een goede zaak vinden. Dat is, op dit moment is dat ook niet per se een taak van de toezichtcommissie, maar dat zouden we wel goed vinden. Een hoop uh, ijzers in het vuur. We wil ja. een hoop in ieder geval. Dank u wel voor nu. Graag gedaan. Lode Wiegersma, directeur van artsenvereniging KNMG. Nederlandse talkshows die bieden veel vaker een podium aan PvdA's... dan aan vertegenwoordigers van andere partijen. Daarnaast hebben talkshows nog steeds maar 30% vrouwelijke gasten. Dat is al tien jaar onveranderd. En er bestaat in Nederland een soort van talkshow-elite... van gasten die keer op keer worden uitgenodigd. Frank van der Linden, Siebert van Linden, Felix Rotterberg... Geza Weis, Emmanuelle Gievers, Kip Die, George Maas... Jan Dulles, Jaap Kwartman, Pieter het tafeldame... Halina Rijn, dit is De Wereld Draait Door. Goedemorgen, dames en heren, welkom op deze mooie zondagochtend. Dames en heren, en welkom bij Knevel en Van der Brink met vanavond aan deze spannende tafel. Minister Ronald Plasterk. Ronald Plasterk. Aan tafel Ronald Plasterk. Ronald Plasterk, we gaan met u praten. Ronald Plasterk strijdt om het leiderschap van de Partij van de Arbeid. Ronald Plasterk moet toch even een vraag? Minister Plasterk, drukke dag. <applaus> Nieuwe media onderzoeker Thomas Boeschoten die heeft onderzoek gedaan naar talkshowgasten. Hij heeft geanalyseerd welke gasten bij welke talkshows zitten vanaf 1999. Dus dat is 15 jaar. Thomas, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Hoe heb je dat onderzoek gedaan? Um, nou, Het begon eigenlijk met dat ik uh, mezelf aan het googlen was. En toen ontdekte ik dat ik op imdb.com stond. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Want ik heb nooit in een film gespeeld. Imdb.com ja. is de Internet Movie Database. En toen ontdekte ik dat daar uh, alle gasten van Pauw Witman Witteman zijn bijgehouden. En daar was ik één keertje te gast. Jij zat voor de Goede orde: in die commissie van Ko die ja. haar zaak heeft onderzocht. Ja. En, en die daarom, zijn uitgenodigd, uh, ja. Daarom was ik uh, bij Pauw Witman Witteman een keer. En toen ben ik eens verder gaan kijken. Toen bleek dat ze alle gasten van Pauw Witman Witteman uh, uh, daar op die website hebben bijgehouden. En dat bleek voor nog een aantal andere talkshows. Uh, Baant en van Dorp, uh, dat is de oudste, De Wereld Door, Knevel van Van den Brink, uh, Jinek, Jinek op Zondag en uh, Zomergasten buiten of bijvoorbeeld hadden ze dan gek genoeg bijvoorbeeld weer niet. Of uh, uh, de nieuwe show van nu bij Totan. Ja. En toen heb ik al die, uh, al die gegevens. Dus al die gegevens over alle gasten die daar te gast zijn uh, geweest. Heb ik gedownload en uh, geanalyseerd. Dus het waren in totaal uh, 16.000 gesprekken. Met uh, bijna 6000 verschillende personen. Nou ja. en, en dan kom je tot, tot, tot de conclusie dat er uh, veel meer P van de A's in talkshows zitten uh, ja. dan andere partijen. Wat ook ja. niet heel verrassend is, toch? Krijg je altijd horen over de publieke omroep die al die linkse partijen neerzet? Nee, met ja. de commerciële, dus niet alleen de publieke. Uh, maar uh, ja, uh, maar het klopt, al moet ik zeggen dat uh, De Wereldwijd Door een, uh, wel echt de kroonspand, wat dat betreft. Veel P van de A's. Zeg maar van alle politiek getinte gasten die uh, De Wereldwijd Door heeft gehad was de helft van de Partij van de Arbeid lid. En dan heb ik het dus even in een beetje brede zin van het woord. Uh, dus Felix Rotterberg tel ik dan als Partij van de Arbeid. Ja, Ondanks ja. dat hij er natuurlijk niet in die hoedanigheid zit. Maar ja, hij is natuurlijk wel voorzitter. Van ja, maar de, vervuilt dat dan toch het cijfer niet? Want inderdaad, Rotterberg wordt mm -hmm. door hen als een soort uh, politiek duider gezien. Mm -hmm. Die inderdaad ook, nou, ik weet niet eens of hij nog lid is trouwens ja. van PvdA... Van maar die natuurlijk lange tijd voorzitter ook is ja. geweest. Maar die wordt dan geteld als pvda A Ja. Ja, en als je hem niet meetelt, dan is het nog steeds 38 procent. Dus, okay. <laughs> maar goed, weet je, kijk, dat is een beetje het lastige. Politici of mensen die gebonden zijn aan een politieke partij... zitten er niet altijd voor het politieke ambt. Dus ja, dat is een, dat een, een data-vraagstuk. Ja, neem je die dan wel of niet mee? Ja. Maarten van ja. Rossum is ook iemand die ja. ervoor uitkomt dat hij lid is van de PvdA. Ja, die ja. zit heel vaak in allerlei talkshows. Ja, en die zit er niet in die hoedanigheid inderdaad. Maar ja, hij is wel heel, heel duidelijk... Uh, zet zichzelf niet als Partij ja. van de Arbeid. En, en wat Guilena zegt, dat, boel, dat mm -hmm. beeld bestaat al, al jaren. Ook ja. uh, nou ja, Bij heel veel mensen, maar ook in de politiek. Hoor ja, dat ik heb het even getest. Ik heb het getest bij een paar vrienden en mensen. En ik vraag ze, nou, wat denk jij nou dat de verhoudingen zijn? En uh, de verhoudingen zijn zo kromd. Men, maar mensen hadden het nooit verwacht. Eigenlijk elke keer zijn mensen toch weer verbaasd. Want de Partij van de Arbeid is dus... Uh, twee. Zijn, uh, als je alle uh, gasten van VVD en CDA bij elkaar optelt... zijn het net zoveel als Partij van de Arbeid gasten. Dus um, uh, er zit vijf keer zo vaak een partij van de arbeidgast in een uitzending... dan een SP'er of een D66'er of ja. een GroenLinks'er. Maar heeft dat ook niet met regeringsverantwoordelijkheid te maken? Want de PVDA heeft ja. natuurlijk ook heel veel regeringsverantwoordelijkheid gehad de afgelopen ja, jaren. Ja, er zijn vaak goede uitgenodigd redenen worden. voor, hoor. Dat, ik bedoel, dat, ja. uiteraard. Maar toch ook jaren niet? Nou, best veel. Ja. Maar goed, dat geldt voor het CDA toch ook? Die, die zitten eigenlijk ja. altijd, ja, ja. Nu, nu weer even niet. Um, toch die linkse redacties dan? Ja, is dat het? Ja, ja, ik geloof daar niet zo heel erg in. Behalve, nou ja, aan de andere kant, van en Van de Brink hebben bijvoorbeeld meer christelijke partijen. Die hebben veel meer CDA's en uh, SGP'ers in mm -hmm. de uitzending. Dus uh, die zijn ook wel, denk ik, bewust daarmee bezig om dat meer in de uitzending te halen. Ja, maar ja, ik, ja ik weet het niet. Kijk, Vara is natuurlijk een beetje links. Daar komen ze ook wel vooruit, ja. denk ik. Ja. Dan, dan nog even die vrouwen. Hè. Je hebt ja. gekeken naar het aantal vrouwen aan ja. de talkshowtafel, uh, een derde is dat. Ja. Hoe is dat nu ten opzichte dan van 1999? Ja, ik heb, wat ik eigenlijk gedaan heb is uh, Baart en Van Dorp vergeleken met het gemiddelde van de hedendaagse nieuwe talkshows. En dat is gewoon exact gelijk. Dus gewoon allebei 30% uh, vrouw. Maar dat is te weinig dus? Nou, dat vind ik niet. Nee. Jij, vind, oh, jij vindt dat een oh, ja. illusie? Dat er genoeg vrouwen nu. Nee, kijk, nee, uh, ik, ik vind niet dat je er een soort oordeel over moet hebben of het te veel of te weinig is. Kijk, uh, er wordt wel gezegd dat uh, er een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Uh, maar de vraag is dan: wat is dan de samenleving? Wat is een goede afspiegeling daarvan? Uh, ik denk, ik, ik vind het niet goed of slecht, maar ik, ik denk dat gewoon in bepaalde posities in de maatschappij er gewoon nog meer mannen uh, zijn. En automatisch krijg je dan de mensen ook ja. aan tafel in een talkshow. Precies, want ik denk dat de meeste redacties... die kiezen gewoon mensen die zij relevant vinden... en daarna zien ze wel of het man of vrouw zijn. Ze zullen misschien nog wel proberen om vrouwen te, uh, meer vrouwen te regelen. Maar ik vind niet dat je ja, daar zo normatief over moet zijn. Nou weet je wat wel bij de voorbereiding van het debat op twee... en het is als mm -hmm. vrouw misschien stom om te zeggen... maar waar wij heel <laughs> vaak tegenaan liepen... was dat die mannen, als je ze vroeg om mee te doen aan het debat... gelijk zoiets hadden van, doen we, ja, ja. kom maar op. En dat je vrouwen, vrouwen veel sneller denken... ja, ik weet niet of ik daar nou wel de goede persoon voor ben... Ja. en of ik dat wel moet doen. Dat is wel toch volgens mij ook een verschil in ja. mentaliteit... die er nog steeds is. En misschien is dat gewoon iets wat we maar moeten accepteren. Ja, ik, weet niet, ik vind het niet zo... Ja, moet het nou per se 50-50 zijn... Ja. Nou, het, is, het is wel jammer dat Humberto Tanni in het onderzoek zit. Hij is ja. nog maar kort bezig. Maar ja. ik, ik zat toevallig gisteravond daar even te kijken. Er zaten alleen maar vrouwen aan tafel. Dus hij. Ja. Uh, we, we hadden laatst hier Henk Haaghoort, de baas van de publieke omroep. En die, die keek daar ook wel met mm -hmm. een beetje jaloezie naar. Die zei: ja, die, die, die, zet, die zet toch veel allochtone mensen aan tafel. Vrouwen. Ja. Uh, dus uh, ja, in die zin kan de publieke omroep daar weer wat ja. van leren. Ja, even, Jinek doet het wel goed. Ja, de die de, de, nieuwe, nieuwe, show, hoogste de nieuwe show van Jinek die, uh, heeft voor even hoofd 45% uh, dames. Maar uh, haar vorige show, dus toen ze nog niet verkast was, daar was het uh, uh, alweer uh, veel normaler. Dus dan was het iets van 33%, zeg ik even uit mijn hoofd. Okay. Dus dat kan zijn, omdat het gewoon nog een heel klein sample is en dat bijtrekt na een verloop van tijd. Wat zijn de cijfers voor Pauwen Witteman, KP van de en vrouwen aan tafel? Uh, Arbeid, dat kan ik heel even snel Pacht checken. Ik even zijn gegevens ja, hebben. Uh, uh, Witteman heeft 34% Partij van de Arbeid. Uh, gasten. Okay. En vrouwen, en, uh, vrouwen uh, even kijken. Dat is 31%. Oké. Okay. Ja, ik vraag het niet zomaar. Want we hebben aan de telefoon Herman Meijer, de eindredacteur van Paul en Witman. Oh, kijk. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. 34% PVDA's? Herkenbaar? Nou ja, eigenlijk misschien wel. Ik, vind het, ik ben het wel eens met uh, Thomas Poeschoten dat het. Uh, uh, ja, je kunt het met zijn cijfers moeilijk oneens zijn. Um, maar ik zat net nog even te luisteren naar die vrouwen. Dus dat, dat, dat vond ik dat hij dat eigenlijk wel goed analyseerde. Um, maar zijn kunnen, jullie als redactie er bewust van? Ben je er me bewust mee ja, bezig nou, van... hé, hey, we hebben nu al zo vaak die partij gehad? Nee, dat, dat, dat hebben we ook heel vaak gezegd. We zijn daar uh, behoorlijk bewust van. hebben uh, heel over vrouwen, hè? Nee, even nu de, de, de PvdA's. Ja, dat er nou, zoveel PvdA's in zitten. Eerlijk, eerlijk gezegd... Eerlijk gezegd uh, dat ben ik wel heel erg bewust van. Uh, en, maar ik vind het uh, geen probleem. Kijk, wat ik een probleem vind... is eerder het omgekeerde. Uh, het is namelijk niet zozeer de keus van de talkshow... als wel uh, datgene wat de markt biedt. Ja. Waardoor uh, er zit wat bij ons zit. Kijk, wij, ik, het is eigenlijk, kan ik wel zeggen... een, een klein beetje een frustrerend gegeven voor ons. Uh, je wil natuurlijk elke avond de gast die bij het nieuws hoort. En je ja. wil elke dag de politicus... Uh, waar je het, het, het leukste, het spannendste en het meest relevante gesprek mee kan voeren. Maar wat, je, wat wij eigenlijk permanent mee geconfronteerd worden... dat is de, ja, noem het maar, de, de, de bangerigheid en de, de, de, de angsthazerij in Den Haag... dat op het moment dat een politicus uh, midden in het uh, debat staat... Dan wordt er heel vaak een terugtrekkende beweging gemaakt. PVDA zijn minder angsthazen. Nou, ik vind het een compliment voor de Partij van de Arbeid inderdaad dat ze zo vaak in ons programma, maar ook dus in al die andere programma's optreden. Ja. Want het is geen partij die het makkelijk heeft. Het is een partij die heel vaak de klappen opvangt, zowel van links als van rechts. Het is een partij die toch in het midden staat en dus aan alle kanten vaak in het debat een rol speelt. En dat ze dus ook in tijden dat het goed gaat, maar ook in tijden dat het slecht gaat, want het blijkt uit dit onderzoek, uh, vaak en um, uh, gewoon opkomen komen treden in talkshows, vind ik goed. Ik vind daar tegenover dat andere partijen, uh, wie bijvoorbeeld helemaal niet in dit, in dit artikel tegen, uh, in, in, in, de, in het onderzoek uh, voorkomt, dat is Wilders... Mm -hmm. Die, die duikt elke uh, uh, optreden in elke talkshow. Ik vind dat niet overeenkomen met, met de democratische plicht... die een modern politicus zou moeten hebben. Nee. Ik vind ook dat, dat, dat het, het relatief minder optreden van de VVD... Uh, en ik merk dat ook heel vaak de, de afgelopen tijd in, in ons programma... dat wanneer je een Kamerlid uitnodigt voor een lopend debat... over willekeurig welk onderwerp, dat er gedoken wordt. Nou, dat vind ik eigenlijk... Uh, niet meer helemaal passen in deze tijd. Dus en dat is een heel goed onderzoek. Wilders zal wel ergens in voorkomen, want bij Knevel van den Brink heeft hij bijvoorbeeld uh, ja. wel gezeten. Hij maar, zit er wel maar, maar niet. Het feit dat je dat nog weet is des te schandalig. Ja. Vind ik Eén keer! Je, dat je weet dat hij één keer in ja. een programma opgedoken is. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat moest, het was dat, nieuws dat, in de andere media namelijk. Nou, ja, zeg, ja. wat is dit voor wereld? Dus ik vind dat. Ik vind dat uh, nou, nou ja, dat. Interessant, een ja. opsteker nog, Herman Meijer, over Pauw Witteman zegt om ook... dat het HET dominante platform is als het gaat om een politiek gerelateerd debat. Nou, kijk, <laughs> zo dat, dat heb ik ook gelezen. Dat, die zin heb ik onderstreept. Ja, dat dacht ik en wel, ja. Maar het is dus wel moeilijk, en dat vind ik wel interessant, om je... Uh, kijk, want wij willen als programma juist altijd iedereen aan het woord laten. Inderdaad, ook Wilders en iedereen. En dan, dan, dan blijft het debat zo, zo, zo egaal mogelijk. En dan kun je kijken wat iedereen ervan vindt. Maar dat is dus door de, de mediaplanning van partijen heel lastig. Ja. En uh, nou, dat vind ik een zorgelijke zaak. Herman Meijer is uh, de eindredacteur van Pauw Wit om nog één vraag aan jou Thomas. Want je mm -hmm. hebt ook een, een, een heuse talkshow elite ontdekt. Uh, wie ja. staat daar bovenaan het lijstje bij de mannen en bij de vrouwen? Uh, nou, Jan Mulder, ik weet niet of die mee mag tellen. Maar die heeft iets van uh, duizend optredens gehad. Uh, dan krijg je bij de vrouwen is het Claudia de Brij, uh, oh. 134 optredens. En uh, Mark marie uh, Huibrecht en Fris uh, beste ja, uh, ja bij de mannen. Het meeste met zitten. 200 en uh, 180 optredens. Dus uh, dat, dat, dat, is, dat is zeg maar een beetje de talkshow elite. En het is ook psychologisch, je ziet een beetje dezelfde mensen ja. terugkomen die een babbeltje hebben. Ja. He. En Plasterk ja. is dus als we het filmpje mogen, of het geluid net mogen horen, degene die overal het meest ja, die, die is. Ja, ja. In elke, ja, die is in elke show in het onderzoek uh, geweest. Teuk. En, uh, ja, en als je die elite benoemt, zeg maar 9% uh, van de mensen... die is goed voor de helft van alle talkshow-optredens uit dit onderzoek. Wij spreken af, over tien jaar kom jij terug... en dan <laughs> met deel 2 van dit onderzoek. Voor nu bedankt. Thomas okay. Boeschoot, hij is Nieuwe Media Onderzoeker. Vandaag begint in Leidsendam de eerste zitting van het Libanon-tribunaal. Opgericht door de VN vanwege de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. Hij en 22 anderen kwamen toen bij een bomaanslag in Beirut om het leven. Vier verdachten zijn daarvoor gedagvaard. NOS-verslaggever Josephine Trehi is in Leidsendam. Want daar is die rechtszaak. Uh, Josephine, waarom in Nederland en niet in Libanon? Ja, nou, er zijn wel veel mensen die het wel in Libanon zouden willen hebben gehad hoor. Maar het kan gewoon niet daar. Aan de ene kant zijn ze bang dat het een doelwit zou kunnen zijn. Daarnaast uh, kan je ook afvragen of een rechtszaak daar in Libanon ook wel betrouwbaar zou kunnen zijn. Als je dat in het buitenland doet, straalt dat toch veel meer onpartijdigheid uit. En waarom het dan Nederland is geworden, Leidsdam, Den Haag... Den Haag profileert zich sowieso heel graag als juridische hoofdstad van de wereld. We hebben hier het Internationaal Strafhof, Joegoslavië-tribunaal. Dus veel kennis en veel ervaring. En ook pas relatief laat dan dat deze zaak nu wordt gehouden... als we het hebben over een aanslag in 2005. Ja, deze februari precies negen jaar geleden... Um, daar is wel een verklaring voor te geven wat, wat er uniek is aan dit tribunaal is dat het voor het eerst recht spreekt over terrorisme en dat is eigenlijk nog nooit gebeurd hè? Uh, als je kijkt naar het Joegoslavië tribunaal of het Rwanda tribunaal dan ja, was dat, ging dat over genocide over oorlogsmisdaden dit is helemaal iets nieuws en, Um, we weten allemaal wel wat terrorisme is. Maar als je dat um, in juridische termen wil omschrijven. Als je dat iemand ten laste wil leggen. Dan, dan moet je heel goed over nadenken. Dat kost heel veel tijd. Daarnaast um, is het onderzoek wat ze hebben gedaan. Is ook heel ingewikkeld. Heel technisch. Um, er moest precies worden vastgesteld. Via allerlei telefoonnetwerken. Wie van waaruit en wanneer opdrachten gaf. Voor die aanslag op Hariri. Nou heb ik begrepen dat de verdachten niet aanwezig zijn. Bij het proces. Sterker nog dat ook niet bekend is waar ze zijn. Heeft een voor dan überhaupt wel zin? Nou ja, um, ja, die mensen zijn nog niet eens gearresteerd en niemand weet waar ze zijn. En dat, dat is ook wat dit tribunaal nogmaals heel uh, bijzonder maakt. Uh, of het zin heeft. Kijk, als er een veroordeling komt, dan zal er ook wel een internationaal opsporingsbevel uh, worden uitgevaardigd. Maar het gaat vooral om het signaal hè, dat hier nu in Leidsdam uh, ja, recht wordt geschreven. En dat het ongelooflijk is dat, het niet, dat je niet ongestraft een premier kan vermoorden. Jij volgde de zitting dus daar in Leidschendam. NOS-verslaggever Josephine Treje, dankjewel. De Ochtend. Stand.nl Gaan we weer doen, drie uur lang. Stand.nl in De Ochtend. De stelling vandaag, de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. Nederlandse ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Rutte 2 krijgt maar een 4,9. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ondernemers klagen over hoge belastingen en veel te veel regels... en bovendien doet het kabinet te weinig om onder meer de bouwsector... en de woningmarkt te stimuleren, zeggen ze. Moet het kabinet meer doen om ondernemers tevreden te houden... of is het in deze tijd van crisis logisch dat ook zij erop achteruit gaan? De stelling dus, de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. U kunt reageren op die stelling via gratis telefoonnummer 0800-1101... via de website www.stand.nl. U mag twitteren eens of oneens, doe het wel met hekje standpunt. En u kunt ook reageren via de gratis te downloaden standpuntnl-app... Ja, de VNO-NCW-voorzitter Bernhard die zegt... onze achterban is nog nooit gecharmeerd geweest van lastenverhogingen... maar het automatisme waarmee die lasten het afgelopen jaar steeds zijn verhoogd... dat zit de ondernemers vooral dwars. Op Twitter, jouw naamgenoot Jurgen van den Berg... ondernemers waren een stuk tevredener met vorig kabinet, steun herstig. PVV. Waar socialisme verschijnt, verdwijnt welvaart. En Bert Bisschop die zegt nog: kabinet haalt de spaak uit het wiel van de economie. En dat is dan het MKB. Rudolf van Binsbergen, uh, automatisme waarmee het kabinet lasten verhoogt, zorgt voor een historisch laag rapportcijfer voor ondernemers. En dan nog wat oneens reacties uh, op Twitter ook: dan moeten ondernemers actie ondernemen. Bedrijfsleven heeft zijn eigen graf gegraven en de burgers voelen zich belazerd. En Hein van Groningen zegt nog op de stelling: als wij de ondernemers er eens zelf gaan zitten en niet van de kant toekijken. Namelijk nou, roepen, dat zou ook eens goed zijn. 0800-1101, de website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of onneens. En natuurlijk reageren via de gratis te downloaden Stand.nl... op de stelling en die luidt dus... de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. Dit is Radio 1. Hoofdien, het NOS-journaal met Jan van der Putten. De vorming van de nationale politie heeft niet bijgedragen aan het verminderen van winkelcriminaliteit. Dat zegt Detailhandel Nederland. In reactie op uitspraken van korpschef Bouwman bij Knevelen van der Brink. Volgens Detailhandel Nederland daalt het aantal overvallen. Maar merken winkeliers dat politieregio's nog altijd niet goed met elkaar communiceren. En daardoor kunnen dieven ongestraft in verschillende regio's toeslaan.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 En PvdA-kamerlid Monasch vindt dat verhuurders en huurders... zelf een lagere huurverhoging moeten afspreken. FNV en Woonbond vinden dat de huren nu te snel stijgen. Ze zijn bang dat huurders straks niet meer rond kunnen komen. Het kabinet heeft besloten dat huren voor lagere inkomens... op 1 juli verhoogd mogen worden met 1,5 procent... plus de gemiddelde inflatie voor 2013. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, Dennis mooi. Er staan nog 24 files. Op een aantal wegen is het dus nog behoorlijk druk. Dat komt door ongelukken tijdens de spits. Zo staat het op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam nog goed vast. Tussen Maarsen en het knooppunt Holendrecht 16 kilometer. Bij het knooppunt Holendrecht waren er een tijdje drie rijstroken dicht. Maar de weg is nu weer vrijgegeven. En op de A12 richting Den Haag tussen Bodegraven en Zevenhuizen... 5 kilometer is het opnieuw misgegaan bij Gouda. Richting Den Haag zijn bij het Gouwe Aquaduct drie rijstroken afgesloten. Op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch staat tussen, uh, ja richting Oost moet ik zeggen, staat tussen Rosmalen en het uh, knooppunt Hindham uh, file. Twee rijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En op de A67 vanuit België naar Eindhoven staat tussen de grensovergang en het knooppunt De hoog bij Eindhoven vijf kilometer en ook hier is een ongeluk gebeurd. De ochtend. In Zuid-Soedan zijn de vredesonderhandelingen in volle gang. Nederlander Dirk Jan Omzicht zat eerder aan de onderhandelingstafel daar in Soedan. Daar vertelt hij zo meteen over. En nu hoort ook Detailhandel Nederland over die winkelcriminaliteit. Deze. U hoorde het net Jan van den Putten al zeggen... de vorming van de nationale politie heeft niet geholpen... bij het verminderen van de winkelcriminaliteit. Dat zegt Detailhandel Nederland... naar aanleiding van uitspraken van korpschef Gerard Bouwman... van de nationale politie. Hij zei gisteren in het tv-programma Knee van de Brink... dat de criminaliteit het afgelopen jaar verder is afgenomen... en dat dat mede te danken is aan de reorganisatie bij de politie. Jelger Zee is secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Zat u met gekromde tenen te kijken gisteravond? Nou, we zaten met verbazing te kijken. Uh, want het klopt inderdaad dat het aantal overvallen daalt. Uh, sinds 2010 daalt dat heel erg hard. Daar zijn we ook zeer tevreden over. Ja. Maar nu wordt gesteld dat uh, de vorming van de nationale politie... bijdraagt aan de daling van criminaliteit. En dat klopt niet. En waarom klopt dat niet dan? De daling van het aantal overvallen is al een paar jaar geleden uh, ingezet, nog voordat de nationale politie er was. Uh, maar als je kijkt naar andere criminaliteit, bijvoorbeeld uh, georganiseerde winkeldiefstallen of inbraken, dan zie je dat uh, dat niet afneemt. En je ziet ook dat de nationale politie de vorming daarvan niet bijdraagt aan het oplossen van die zaken. Maar geef ze eens een voorbeeld daarvan. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat er een, een winkeldief wordt uh, op hete daad betrapt, die wordt agressief. En die heeft een rooftas bij zich voor duizenden euro's uh, gestolen spullen in zitten. De politie wordt gebeld. Die winkelier dat is een nationale keten. Die weet dat deze specifieke winkeldief al veel vaker op hete daad is betrapt en is opgepakt. De politie neemt deze winkeldief mee naar het bureau. En de politie kan of wil niet in het systeem kijken om te kijken of deze winkeldief professioneel is. Of dat hij vaker is opgepakt. Nee, ze zetten deze winkeldief meteen weer op straat. Aha, dus u zegt als die systemen echt goed gekoppeld zouden zijn... dan zou je weten, hij heeft eerder in Groningen en in Friesland... en in Limburg is hij ook al toegeslagen. Dus het wordt nu tijd voor een harder aanpak. Nou, niet per se een hardere aanpak, maar laten we beginnen met een aanpak. Ja. Want nu gebeurt er dus helemaal niks. Want zo'n georganiseerde uh, winkelcriminaliteitbende. Uh, wordt elke keer gezien alsof het gewoon een jongetje of meisje is van een jaar of 18 voor de eerste keer een snoepje stilt. Want die krijgt ook een tik op de vingers en wordt weer op straat gezet. Terwijl we het hier hebben over professionele bendes. die flink agressief kunnen worden als die worden betrapt. En de verschil in de aanpak daarvan van afgelopen jaar en de jaren daarvoor... die is er niet. Dus de nationale politie, dat, dat, we kijken uit naar resultaten... maar die moeten nog komen. Ja, maar heeft u dit wel eens besproken met de nationale politie? Uh, Jazeker. We zijn erover in gesprek met uh, het ministerie en justitie en politie. Er wordt gewerkt aan een aanpak. Uh, wij, wij gaan ervan uit dat dat uh, vruchten gaat afwerpen. Maar die is nog niet bezig... terwijl we al jarenlang hierover in gesprek zijn ja. en aan de bel trekken. Dus meneer Bouwman claimt iets te snel succes... Uh, precies, het aantal, de daling van het aantal overvallen is een succes. Dat is een heel groot succes zelfs. Maar dat de nationale politie bijdraagt aan criminaliteit uh, verder... bijvoorbeeld aan georganiseerde winkelcriminaliteit of inbraken... dat is absoluut niet waar, daar merken we helemaal niets van. Ander ding is de aangiftebereidheid. Daarover werd gisteravond ook gesproken. Daarvan zei Bouwman van dat is gelijk gebleven. Bent u het daar wel met hem eens? Uh, ik heb daar zelf geen exacte cijfers van... Is wat, je, wat je wel merkt is dat uh, winkeliers steeds minder vaak aangifte doen. Dat vinden wij vervelend. Wij zeggen ook tegen winkeliers, doe wel aangifte. Maar winkeliers die doen dat steeds vaker niet. Omdat ze merken dat er gewoon geen opvolging is. Waarom zou je nog aangifte doen van een inbraak? Waarom zou je nog aangifte doen van een winkeldiefstal? Als een winkelier uit ervaring weet dat ze er niets mee doen. Er is nog werk aan de winkel voor de nationale politie. Dank u wel, Jelger Zee, secretaris criminaliteit van de Tijhandel Nederland. Eurosonic Noordenslag is altijd het uh, mooie feestje van het begin van het jaar... Uh, als het gaat over de popmuziek in Nederland. Op Noordenslag het beste wat er op dit moment in Nederland te krijgen is. En uh, Eurosonic is dan uh, ja, het nieuw talent uit heel Europa. De grote man daar is uh, Peter Smit, de oprichter en creatief directeur van uh, Eurosonic Noordenslag. En Martijn Griemies loopt als een schaduw achter hem aan deze ochtend. Ja, Peter uh, Smit, uh, net uh, naar binnen. En we begonnen net al even met weinig slaap, maar het gaat op adrenaline hè, deze dagen. Uh, ja, er zijn allemaal leuke dingen te doen. Dus daar wil je overal uh, wel meemaken natuurlijk. De 28 e editie. Ja, correct. Ja. Ooit begonnen uh, met het idee van nou, we gaan iets leuks organiseren. Ja, dat klopt. Uh, er kwam een nieuwe directeur in de Oosterpoort. Die zei, kun je niet een festival organiseren. En uh, ja, uh, dat is uitgegroeid tot uh, een van de grootste... Uh, muziekconferenties in Europa. Ja, we komen binnen en dan zien we dat alle vrijwilligers al in uh, prachtige zwarte t-shirts zijn gehezen. Uh, en dan kom je binnen en dan krijg je een polsbandje om. En dan moet je inscannen, je moet ja. je inchecken. Dat is een nieuwe technologie waar we uh, veel over praten op de conferentie. Maar die we hier ook toepassen en mee experimenteren. Dat je dus als bezoeker een bandje krijgt. Daarmee, dat is je toegangscontrole. Maar daar kun je ook mee betalen aan de bar. En dat kun je doorkoppelen naar je Facebook-account. En ja, dat is een van de nieuwe innovaties op festivalgebied. Nou, we checken in. Zo. Nou, zijn we ingecheckt. Ja, ja het is zeg maar er, we doen dit jaar zelfs op zaterdag een heel conferentiedeel. Uh, over innovaties op festivals. En dit is een van die dingen waar overal mee geëxperimenteerd wordt. En dat is ja, uh, zowel voor bezoekers een hele nieuwe ervaring... als voor organisatoren, voor ons betekent het... dat we bijvoorbeeld kunnen zien van hoeveel mensen zijn er in welke zaal. Wat weer voor crowd control en, en uh, uh, brandweervoorschriften... en dat soort dingen heel ja, handig is. En muntjes zijn dus ook niet meer hier. Je, krijg, je kunt gewoon betalen met een chip in je, in je, in je polsbandje. Ja, dat klopt. Even wat verder naar de achtergrond. Naar de achterkant van de organisatie. Want hier is het hart, het kloppend hart. Zometeen 3000 mensen, 3500 mensen, die komen voor een muziekconferentie. Ja, wij zijn een van de grootste muziekconferenties in Europa. Er komen hier heel veel mensen van. mensen uit de live muziek, bijvoorbeeld 400 festivals. En dan zijn er een heleboel discussies over. Van alles en nog wat over de inhoud van uh, programma's, over boekingen. We hebben keynotes, bijvoorbeeld uh, we openen zo direct met uh, uh, Simon Nederbel. Dat is uh, de ex-manager van bijvoorbeeld de Yardbirds voor de oudere oude luisteraars. Maar grote namen dus, uh, dus hier. Ja. Ik loop de hele ochtend uh, met je mee, Peter Smit. En uh, misschien dat we nog wel een van die grote namen voor de microfoon kunnen krijgen. Martijn Grimmie is dus de hele ochtend daar in Grun. Dit is Radio 1, de Ochtend. Op dit moment onderhandelen president Kier van Zuid-Soedan en de voormalige vicepremier Magar in Ethiopië over een staakt het vuren. Geen gemakkelijke klus, want er wordt nog altijd hevig gevochten in Zuid-Soedan. Dirkjan jan Omzicht is voormalig onderhandelaar in Zuid-Soedan en geeft nu les aan de Universiteit van Princeton over vredesonderhandelingen. Nu dus in Nederland en in de studio. Welkom, meneer Omzicht. Dank u wel. Hoe, hoe volgt u, hoe kijkt u naar dat geweld nu nog in Zuid-Soedan? Ik trokenheid. sta uh, continu in contact met uh, het mediation team in, um, uh, in Addis Ababa. En ik uh, ben in contact met, met beide partijen. Um, dus, uh, via telefoon, et cetera. Dus ik hou me heel erg op de hoogte van wat er precies op dit moment uh, gebeurt. In, um, bij de onderhandelingen. Maar ook wat er gebeurt op de grond in zuid Er Dus een aantal vrienden van mij die, die werken nog steeds in zuid sudan Onder zeer moeilijke omstandigheden. Ja. Um, ja, daar heb ik elke dag vijf, zes, uh, zes keer contact mee. Ja. Kunnen ze überhaupt nog hun werk doen met al dat geweld? Um, heel erg. Moeilijk met, uh, met gevaar voor eigen leven, maar uh, er wordt heel hard gewerkt door de humanitaire gemeenschap ja. um, en do, door de VN. En na, om die reden zijn er ook nu uh, 5500 extra militair, VN militairen, VN-militairen naartoe gestuurd om te voorkomen dat dit verder escaleert in ieder geval uh, mensen het zoveel mogelijk te kunnen beschermen. En u zegt, ik sta in nauw contact met Addis Ababa. Betekent dat dat u eigenlijk vanuit Nederland ook nog wat advies geeft over die onderhandelingen? Hoe werkt dat? Uh, um, ik. Uh, uh, uh, als ik om advies gevraagd word, uh, geef ik het. Uh, maar ik ga me niet mee bemoeien. Je hebt niet, uh, uh, uh, veel mensen nodig die, die zich er uh, zelf mee gaan bemoeien. Uh, maar als er advies nodig is, dan, uh, dan geef ik het. En ja, nou, wie geeft u dat dan? Staat u aan de kant van een van de partijen of geeft u dan aan beide kanten advies? En, het, het interessante is dat ik uh, zat, er, zat dus in het onderhandelingsteam van Zuid-Sudan. En ik heb een vredesakkoord uh, uitonderhandeld met de regering van Sudan. En nu. De, de, de, het onderhandelingsteam waar ik deel van uitmaakte... is eigenlijk nu gesplitst over die twee partijen. Dus ik ken ze beide. Ik trek geen, uh, geen partij in, in, in dit conflict. Um, ik denk ook niet dat het uh, handig is. Um, maar zou dus, u dan niet juist een hele bemiddelende rol kunnen hebben? Zit ik dan te denken, als u ze allebei goed kent? Um, uh, dat zou kunnen. Yeah, yeah, yeah. Uh, dus, uh, <laughs> misschien misschien uh, als, uh, als een beroep We gedaan wordt... We hebben hier dan de oplossing ik... zitten in <laughs> ja. onze studio voor het. Wat dat doe, doe je, je hier in de studio? studio. <laughs> Ga naar Zuid-Soedan en ga die boel daar helpen. Um, als er beroep gedaan wordt. Maar op dit moment wat gezegd is dat uh, IGAT, de intergovernementele organisatie uh, in de regio, die heeft de leiding genomen. Dus um, op dit moment uh, zitten de twee onderhandelaars uh, van de IGAD... met beide partijen in tafel in Addis. Dus daar hebben ze eigenlijk geen andere mensen bij nodig. Wat er wel gebeurt is dat heel veel internationale organisaties, uh, VN-veiligheidsraad, uh, John Kerry continu ook druk uitoefenen op beide partijen... om tot een staakt-het vuur te komen. Want het, uh, we zitten nu uh, uh, meer dan een maand al in dit conflict... en het uh, loopt echt volledig uit de hand. Maar u heeft dus eerder wel bij die onderhandelingstafel gezeten. Eerdere onderhandelingen. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat eraan toe? Um, de, de truc van onderhandelen is eerst om beide partijen uh, tot elkaar te brengen. Want uh, in een conflict, en zeker in conflicten zoals bloedig als deze... Uh, ben je de tegenstander aan het dehumaniseren en het demoniseren. Dus de eerste hele belangrijke stap, en dat kan ook wel een tijd duren... is om opnieuw te herontdekken de menselijkheid van je tegenstander. En hoe doe je dat? Um, uh, soms heel eenvoudig... Een voorbeeld in, uh, in de aanloop naar het uh, vredesakkoord in 2005 tussen Sudan uh, en uh, de SPLM-SPLA de rebellen uh, op dat moment um, heeft Jan Pronk de partijen naar Noordwijk gehaald en simpelweg in een huis gezet gaan strandwandelingen uh, maken in 1997 en 1999 en snuffel maar aan elkaar. Raak mm. maar gewend. Want je hebt jezelf gedefinieerd als vij uh, uh, door de ander als vijand te bestempelen. Mm -hmm. En het is heel erg moeilijk om daarvan terug te komen en de humaniteit van een andere persoon te erkennen. En dus de mogelijkheid te erkennen dat er een, een deal mogelijk uh, is. Anders sluit je je op in de logica van de oorlog en dan denk je dat alleen de, een oplossing een militaire is. En daar hebben de beide partijen ook op dit moment zich in opgesloten. In de logica van de oorlog denken dat ze op het slagveld hun slag wil ja. kunnen slaan. En daarom wordt er niet serieus gesproken ja. aan de onderhandelingstafel. Hoeveel mensen zitten daar wel aan tafel als je daar aan het onderhandelen bent? Dat is heel variërend. Op een gegeven moment uh, in, uh, in de onderhandelingen waar ik bij zat, zaten er uh, op een gegeven moment 150. Nou, dan zit je aan te preken voor eigen parochie. Dat schiet niet echt op, Dat schiet me. niet op. Uh, want dan probeer je. Uh, alleen de mensen aan jouw delegatie ervan uh, overtuigen dat je, dat je echt heel sterk bent en hen dus echt geen meter ja. geen millimeter geeft. Ja. Dus vaak wat daar dan gebeurt, is dat: oké, hier, hier kom ik niet verder mee. Help eens weg. Help weg. Uh, iedereen weg, de twee hoofdonderhandelaars, misschien dan nog een, een, een, een, een tweede persoon erbij. Ja. Um, maar anders komt er echt geen schot in de onderhandeling. Het is wel belangrijk dat een grote delegatie is, want dan. Uh, een, uh, uh, draagt de hele delegatie ja, verantwoordelijkheid ja. voor het eindresultaat. Als één iemand het uitonderhandelt... dan kan er later, ja. later afstand van genomen worden door anderen. Dus ja. wat dat betreft is het ook belangrijk. Het is dus een hele moeilijke balans. Hè? Ja. Wat me zo lastig lijkt, is dat je daar dan aan tafel zit... en je ziet dat voortdurend om je heen gebeuren... dat het eigenlijk maar die verder komt... dat je dan toch zelf daar uh, de moed erin houdt. Hoe, hoe moeilijk is dat? Uh, ja, je moet, moet tegen uh, alles in, tegen beter weten in... blijven geloven dat een, um, uh, een deal mogelijk is. En het leuke was, de twee keer dat we een doorbraak hadden was op het moment dat niemand er meer in geloofde. En dat heeft mij wel, geeft mij op dit moment ook moed. Op een gegeven moment, je de moed zo diep in de schoenen. En Over zuid soedan nu, daar komt het ook, dat leidt nergens toe. Dus uh, uh, uh, misschien wel. Misschien wel, misschien wel. Je moet blijven proberen. En wat ja. ik toen deed, als onderdeel van het handelingsteam... ik uh, kwam met allerlei nieuwe voorstellen. Want op een gegeven moment, als je geen moed meer hebt... kom je ook niet meer met nieuwe voorstellen, met nieuwe inzichten. Dus dan blijf je met nieuwe inzichten aandragen. En daar wordt dan op gereageerd. En misschien uh, spart dat de, dan uh, een, een, een nieuw idee, een nieuw gesprek... En daar komt er rolt wel iets uit. Maar je moet gewoon stug, heel stug uh, door blijven gaan. Nou. En in, in ons geval dat heeft het toen twee jaar geduurd. Is Syrië dan misschien ook nog een, een, een aardig gebied voor u om naartoe te gaan... als ik u zo hoor praten? Want u werkt voor de Verenigde Naties, nu even niet. Ik werkte tot heel kort voor de Verenigde Naties op het Syrië-dossier. Zoals u weet zullen beide partijen in Genève aan tafel gaan binnen ja. een week. En dat is hetzelfde. zelfs iets De eerste stap wordt daar nu gezet. De eerste stap is überhaupt elkaar in dezelfde ruimte kunnen treffen... Ja. Um, en, en de situatie het, uh, daar halen en naar Genève toe brengen. precies, Precies, precies. Um, Syrië en, uh, lijkt uh, me nog uh, wel wat lastiger. Omdat in Zuid-Soedan heb je eigenlijk, eigenlijk twee partijen, kan je zeggen. En in, in Syrië zijn het er heel veel partijen. Ja, dat is een, een van de grootste uh, obstakels. Uh, de rebellen, eigenlijk zijn er ongeveer 1400 rebellenbewegingen uh, in, in Syrië. Om die tot één eenheid te smeden... Mm. en een coherente delegatie te laten sturen naar een, uh, uh, een vredeshandeling... dat is heel erg lastig. Dus... is of wel, als ik het hoor, toch een sprankje hoop. Iedereen denkt het is allemaal gedoemd om te mislukken, maar u zegt juist op de momenten dat je denkt dat er niks meer kan, zou het um, misschien nog wel kunnen. Ik, ik blijf altijd, uh, uh, altijd hopen en soms is, uh, is de eerste stap letterlijk op het, uh, op het strand in Noordwijk gezet. Ik zou zeggen, stap tot het vliegtuig, toch die kant op richting Zuid-Soedan. Als ik u hoor zo praten, dan denk ik, ja, dat moet lukken. Uw passie ligt er ook. Uh, ja, de passie is het nog zeker. Ja. Ja, ja, want de uh, die mensen daar die hebben ontzettend, er, dus, uh... ontzettend geleden... en die hebben echt recht op een beter, beter bestaan. Dank u wel voor uw komst hier naartoe. En succes. De ochtend. De minimaatschappij. Ja, want ik denk dat kilometers haar bij elkaar gezicht. John Stroosnijder, oftewel Johnny Kapper... is al jaren Kapper in Amsterdam-Oud-Zuid. Dat betekent dat hij veel politici en acteurs in zijn stoel krijgt. Maar dat is eigenlijk niet het opvallendste. Het opvallendste is dat jonge mannen steeds dunner haar krijgen. Stress misschien. <lacht> Ik zou het niet weten. Vaak zeggen ze dat ja, mijn vader begint op, was ook al en zo. Maar zij beginnen al met, met hun 25ste, 4, 25ste. En hoe stelt u ze dan gerust? Nou, dat het gort ook leuk is. <lacht> Daar kun je ook leuke modelletjes mee maken. Ze gebruiken tegenwoordig haarstamcellen. Maar dat moet ook weer om de zoveel tijd gedaan worden. En, en als, als de ondergrond niet goed is, dan valt het haar toch weer uit. En meestal na drie jaar, dan begint het weer uit te vallen. Ze heeft niet zoveel zin eigenlijk. Nee, echt niet. Nee. Maar ja. is de kapperstoel echt zo'n plek waar mensen hun hart luchten? Ja. Hoe vindt u dat? Leuk. <lacht> Leuk. Maar ik heb zwijgplicht, hè. En ligt u zelf ook wel eens uw hart? Ja hoor. Waarom niet? Johnny Kapper kan zijn verhaal dus elke dag kwijt bij zijn klanten. Pieter Jansen van een paar straten verderop doet dat op een andere manier. Hij kan door Reuma bijna zijn huis niet meer uit. Maar hij volgt het nieuws op de voet. Het is voor mijn hart niet goed, zegt de dokter. En dat is ongetwijfeld waar. Dus ik eh, ben daar druk bezig om dat helemaal los te laten. En als hij dan een mening heeft... dan stuurt hij de NOS of een Tweede Kamerlid een mailtje. Als zij reageren, dan wil ik erop doorgaan. Maar anders moet ik het loslaten. Waar... Maar ik reageer wel. Want dat helpt? Voor elk mens, volgens mij, is het goed om, om je wel te uiten. Want dan schrijf je het van je af, zoals ze dat eh, noemen. Ook nu heeft hij een lijst met punten klaar liggen om te bespreken. Het meest belangrijke, de gaswinning in Groningen. Waarom wisten zowel... Ik, mijn vrouw, als een hele hoop andere burgers... meteen dat het een slechte keuze was. Nu gaan ze het weer verminderen. Ik denk dat het is een van de vele voorbeelden van dus, dus deze regering... die dus beslissingen neemt met een slag om de arm soms... maar wel zeggen, we gaan dat doen. En eh, waar ze later eigenlijk op hangende pootjes moeten terugkomen... Pieter Jansen wil nog wel een briefje sturen... met zijn mening over het gas in Groningen. Maar hij kent het antwoord eigenlijk al. Van dat, het on, dat het in goede orde ontvangen is. Ik denk ja, daar heb ik natuurlijk nog niet zoveel aan. En ook Sonny Kapper krijgt niet altijd antwoord van politici. Bijvoorbeeld toen hij met Frits Bolkestein de politiek wilde bespreken. Nee, hij ging gaan zitten en over de politiek werd niet gepraat. Ik probeerde altijd wat uh, eruit te krijgen. Of wat er zo iets nieuws ging beginnen. Nee, ik uh, ging gewoon zitten en slapen. Dat betreft was het saai man. <lacht> ja. Op welke situatie heeft u het gevoel... dat u vanuit uw stoel echt wat heeft kunnen veranderen? Ik denk helemaal niet. Maar omdat ik dat niet weet... blijf ik toch zo nu en dan... Blijf ik eens, uh... Iets schrijven en als je, als je dus niks doet, gebeurt er ook niks. En ook morgen gaan we dus weer op pad voor de laatste dag deze week... in Amsterdam Oud-Zuid met Anne van der Veen. De stelling vandaag in Stand.nl is de kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. Nederlandse ondernemers die geven het kabinetsbeleid van PvdA en VVD... namelijk een dikke onvoldoende, 4,9. Dat is de score, dat is natuurlijk niet zoveel Niet het kabinet Rutte 2 krijgt. En daarmee is het ook een veel slechtere score dan het vorige kabinet van VVD en CDA. Toen was er nog gedoogsteun van de PVV En dat werd toen met een ruime 6,5, 6,7 om precies te zijn uh, beoordeeld. Er zijn al wat stemmen uitgebracht, 86 om precies te zijn... en uh, 79 procent tot nu toe is het eens met die stelling... dat kritiek van ondernemers op het kabinet terecht is 21 procent mee oneens. U kunt natuurlijk uh, uw mening laten horen via de site www.stand.nl... Twitter met hashtag standpunt, maar ook vooral door te bellen op 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met de werkhoofd uit Noord-Holland... Nou, ik ben het eens met uw stelling, want ik ben mening dat het kabinet hele domme, kortzichtige maatregelen neemt. Maar ik moet zeggen dat uw gast, eh, de heer Wintjes, wel eh, aan mijn idee krokodillertranen houdt, Want hij heeft zelf namelijk eh, aangegeven, ook openlijk voor de, in de media, dat het kabinet aan de eh, kosten van alles overeind moest blijven. Omdat het nog slechter zou zijn wanneer dit land weer uh, andere verkiezingen moest gaan. Dus ja. de heer Wintjes heeft er ook een beetje zelf voor gekozen, naar mijn mening. Ja, ja. Nou, dank u, dank u wel voor de reactie. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, um, met Pim. Uh, ik ben het ook volledig eens met de stelling, maar ik vind wel dat de werkgeversclub, om het zo maar eens te zeggen, uh, een beetje met twee maanden meet. Uh, ik hoorde net in de inleiding dat het MKB een spaak in de wiel had. Uh, dat betekent ook dat uh, een deel van de werkgevers, uh, die heeft het heel erg goed op dit ogenblik, maken grote winsten, met name een groot deel van de exportsector... Dus er is nogal wat te verbeteren als het gaat om uh, ondersteuning te geven aan de consumenten... om weer eens wat geld te gaan uitgeven door een beetje betere lonen te geven. En niet zo gauw die arbeidsmarkt te willen flexibiliseren. Ja, maar ja goed, uh, we hebben gisteren nog gehoord dat we toch dat het nog heel erg kwakkelt allemaal. Dus ik snap het vanuit het bedrijfsleven ook wel. Dat ze echt even zeggen van uh, we kijken nog even de kat uit de bom. Je kunt niet twee dingen tegelijk hebben. Je kunt niet een flexibele en een goedkope arbeidsmarkt hebben. En uh, de rem op de loonontwikkeling zetten... om vervolgens dan te constateren dat er minder gekocht wordt... dus er minder bedrijvigheid is... en daar dan de MK het MKB de schuld van geven. Want dat is een klein clubje die nu slecht vertegenwoordigd wordt. Die krijgen ook enorme klappen en dat zijn ook werkgevers. Ja. Dank u wel. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen, met Nico van der C. Hallo. Uh, ik wou zeggen dat uh, de liberalen eigenlijk... zichzelf in de vingers hebben gesneden... Wat de socialisten de afgelopen 100 jaar hebben opgebouwd... dat is eigenlijk meer zekerheid voor de mensen die het geld uitgeven. En wat blijkt nu in het buitenland? De mensen die het geld uitgeven, in Duitsland onder andere... zijn er de oorzaak van dat het daar veel beter gaat met de economie dan in Nederland. Ja. Je moet mensen dus geen flexibele banen en dergelijke geven. Je moet ze vastgeheid geven, dan gaan ze geld uitgeven. Duidelijk, dank u wel. De kritiek van ondernemers op het kabinet is terecht. Dat is de stelling. Blijf reageren. Vooral door te bellen misschien 0800-1101. U kunt ook terecht op de site www.stand.nl.